Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de nationale ombudsman en de kinderombudsvrouw. Die komen op voor mensenrechten. Vluchtelingen zitten veel te lang in bijvoorbeeld sporthallen zonder privacy. En dat moet anders, zeggen ze. Intussen is doorstroom voor asielzoekers erg lastig... bleek ook gisteravond weer in Noord-Holland. De gemeente Heemstede heeft een villa gekocht... waar jonge asielzoekers kunnen worden opgevangen... Maar er is veel weerstand. 25 jongens van 15 tot 18 jaar gaan stoeien, vechten, praten, schreeuwen, muziek maken. En dit gaat dan iedere avond plaatsvinden. Veel onrust in de straat. Ik lig er nu al wakker van. Zolang er niet meer plekken komen waar asielzoekers kunnen wonen... moeten ze in de noodopvang blijven. Morgen dan praat de Tweede Kamer erover... Meer en meer bedrijven zijn bezig met het vergroenen van de arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen werknemers een extra vakantiedag krijgen als ze met de trein op vakantie gaan of een vegetarische lunch scoren op kantoor. Geld kan ook worden gebruikt voor het verduurzamen van een huis. De bedrijven draaien wel zelf op voor de kosten. En er komt meer geld voor de reintegratie van gevangenen. Het kabinet trekt 12 miljoen extra uit. Dat geld moet ervoor zorgen dat gedetineerden en ex-gedetineerden... bijvoorbeeld een opleiding kunnen doen... of worden geholpen bij het zoeken naar een huis als ze weer vrij zijn. Ook dat ze minder vaak terugvallen in criminaliteit. En je kent ze waarschijnlijk ook wel. Mooie aanbiedingen bij webshops met een aftelklok erbij... om je over te halen om snel iets te kopen... Vaak zijn die misleidend, zegt de toezichthouder. Dan denken we dat we zelf echt aan zet zijn met onze keuzes. Maar ondertussen worden we zeg maar onder de radar gewoon gemanipuleerd op basis van onze psychologie en de, en de buikgevoelens die we allemaal hebben. Ja, en dan word je eigenlijk gewoon niet meer verleid om iets te kopen, maar gewoon misleid. Zij zochten uit dat bij tientallen winkels de aanbieding gewoon geldig blijft nadat de klok op nul staat. Bij sommigen gingen de prijzen daarna zelfs nog verder omlaag. En het weer nog in het noordoosten een enkel buitje, verder best wat zon. Later zijn er wel meer wolken met ook kans op regen en het wordt vanmiddag rond de 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog iets langzamer, maar het aantal files neemt het langzamer zeker af. Wat nog opvalt is de A1, Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt EMS ongeveer 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten extra op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Volendam en knooppunt Nieuwemeer. Ongeveer een kwartiertje vertraging. De A27 staat er nog bij, Almere-Gorkum... tussen Hilversum en Lunette, 20 minuten vertraging. En tot slot de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren... Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. Drie kilometer langzaam rijden. Je bent tien minuten later op je bestemming. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. 9 is Zong, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Het is het. van Zooi.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 Todo fue mentira, ayer niet gedaan. no me digas mentira. No me diga mentira, no me digas mentira, no me digas, no me digas si no lo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 Ya no te doy más, de no tu amor, si tú me pagas con eso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 Yeah, you no, know. mírame, mírame, mírame así Así, así es para ti, es para ti, no me digas, no me digas, mentira, mentiras No, no, yo ya no te doy más de todo mentira oh. todo lo tuyo es mentira y si tú me pagas... and if it Zonder importar que digan, soy feliz. yo Ik ben blij. Ik fue blij.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 Up. Danny boy, don't be afraid to shake that ass and misbehave Danny boy And I'll say